In Sint-Petersburg is vandaag en morgen een top van de G20... waarin de grootste economieën ter wereld zijn verenigd. Gewoonlijk hebben ze het over de economie... maar in plaats daarvan staat de top in de teken van Syrië... en de mogelijke aanval van de VS. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zitten ook in de G20. De politie gaat ratten inzetten bij de opsporing. Het gaat om een proef in Rotterdam, waarbij een tiental zogeheten snuffelratten worden ingezet om verdachten van schietincidenten te onderzoeken op kruidresten. In Afrika worden ratten al ingezet voor het opsporen van landmijnen. Een genadeel is dat ratten maar een paar jaar leven, maar ze zijn wel eenvoudig en snel te trainen. Pakistan krijgt een lening van ruim 5 miljard euro van het IMF. Het geld dat over een periode van drie jaar wordt uitbetaald, moet het land uit de economische crisis helpen. Voorwaarden voor de lening zijn dat Pakistan hervormingen doorvoert en het overheidstekort omlaag brengt. De Nederlandse export naar Azië is flink afgenomen. Dat blijkt uit berekeningen van het financiële dagblad op basis van de nieuwste cijfers van het CBS. In de eerste maanden van het jaar is de waarde van de export naar zeven Aziatische landen met bijna 10% gedaald. Consumenten in Azië geven minder uit en de bedrijven investeren minder. Het weer, kans op nevel of een enkele mistbank. Overdag is het overal al snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee. En land in maart 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Vrijdag, morgen ook nog warm en tot de avond droog. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 5 september. Goedemorgen. 20 gaat beginnen en de wereldleiders zullen er vooral over Syrië gaan praten. Correspondent David Jan Gotvar is al in Sint-Petersburg. Inmiddels zijn 2 miljoen Syriërs eh, op de vlucht voor het geweld. Nederland wil er 250 opnemen. En dat is veel te weinig volgens Vluchtelingenwerk Nederland. Volgens de Partij van de Arbeid worden dat er in de praktijk wel veel meer. En met het Beter Leven keurmerk voor de vleesindustrie... wordt de hand gelicht. Daar hoort u straks meer over. En over de voedselveiligheid praten we met CDA-europarlementariër... Esther de Lange. U hoort natuurlijk ook meer over die politieratten. En Mark-Robin Visser gaat vanochtend eens lekker wrikken en boren... Ja, schaliegas, ja of nee? Volgens een rapport uh, dat vandaag uh, verschijnt... Uh, bevindt de discussie zich in een impasse. Komt het ooit nog goed tussen de tegenstanders en Den Haag? En muziek hebben we ook, onder andere van Madonna. long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile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 Music Een minuut over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. En dat gaat met name over de opsteken voor Obama gisteravond. Ten, eight, seven, eight, the is and is the met tien stemmen voor en zeven tegen stemde de Amerikaanse Senaatscommissie in met een militaire operatie in Syrië. Maar het mag alleen een kleine operatie zijn, zei correspondent Tom Klein in Nieuwsuur. De buitenlandcommissie van de Senaat heeft ingestemd met een resolutie... die uh, president Obama de handen vrijgeeft voor een zeer beperkte aanval... met beperkte middelen in een beperkte tijdsperiode van ongeveer een dag of zestig... Uh, en de verzekering dat er geen Amerikaanse militairen... ook daadwerkelijk op de grond in Syrië zullen zijn. Stemming gisteren van de Senaatscommissie was alleen nog maar een advies. En dat advies is dan bedoeld voor de hele Senaat. En die buigt zich dan waarschijnlijk volgende week over Syrië. en Daarna moet ook nog het Huis van Afgevaardigden erover stemmen. Politiehonden en politiepaarden, die kennen we natuurlijk al langer. En binnenkort worden daar misschien wel ratten aan toegevoegd. Politieratten, inderdaad. Er loopt nu een proef in Rotterdam. Beestjes worden ingezet voor opsporing van bijvoorbeeld drugs. Rattentrainer Monique Hamerslag. Vier verschillende stoffen. Eén daarvan is apaan. En daar moet hij op melden. Apaan is een grondstof voor synthetische drugs. En als hij bij de goede zit... en ik ben tevreden over zijn melding, dan klik ik. Dat betekent goed zo. En dan krijgt hij voor... Maar de ratten moeten vooral ook kruidresten opsporen... bij mensen die verdacht worden van een schietpartij. Mark Wiebes, innovatiemanager van de politie, legt uit hoe dat dan gaat. Het werkt als volgt. We gaan met een soort doekje over de handen van iemand... waarvan wij denken dat hij misschien geschoten heeft. En dat doekje, dat laten we aan de rat ruiken. En als blijkt dat het trainen van de beesten goedkoper kan, dan wordt de eerste politierad volgend jaar al ingezet. Dat is wel een nadeel. Ze zijn wel goed in hun werk, maar na een, vier of, ja, een jaar of vier is de speurneus wel alweer dood. En mogelijk meer kinderen worden proefkonijn. Jongeren mogen nu alleen onder strikte voorwaarden meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Maar daar wil minister Edith Schippers verandering in brengen. Volgens haar kunnen de regels voor kinderen wat ruimer. Het college voor de rechten van de mens is tegen het wetsvoorstel. Voorzitter Laureen Koster van het adviesorgaan. Je mag alleen onderzoek, medisch onderzoek, op kinderen doen... Uh, die daar zelf helemaal niet uh, baat bij zullen hebben... wanneer dat onderzoek maar heel minimaal pijn, onrust en risico met zich meebrengt. Maar minister Schippers heeft ook medestanders, kinderoncoloog. Huip Caron pleitte gisteravond in Nieuws namelijk voor verruiming van de wetgeving. Kinderen zouden volgens hem makkelijker medicijnen moeten kunnen testen. Maar als we dat vol blijven houden, dan kunnen we eigenlijk nooit... voor een eerste keer een geneesmiddel gebruiken bij kinderen. En als we het voor de eerste keer niet kunnen gebruiken... dan kunnen we ook niet voor de tweede keer, ook niet voor de tiende keer... en ook niet uiteindelijk voor de genezing van kinderen met kanker... waar we de behandeling beginnen. Het voorstel voor verruiming van de minister ligt nu bij de Tweede Kamer. Tot voor kort kende niemand Benny Winfield Jr. Maar de 37-jarige Texaan is in één klap beroemd geworden... door steeds vrijwel identieke foto's van zijn lachende gezicht te maken. Een bekende journalisten ontdekte zijn account op het sociale medium Instagram. En wat gebeurde was, ze zei, weet, deze dude, uh, pimp, good, good game, is me. En het begint een frenzy... To my Instagram account. En dus kwam er meer media-aandacht en kreeg hij meer dan 20.000 volgers. En die volgers krijgen elke dag foto's van datzelfde gezicht. Benny Winfield is uh, zeer gelukkig met alle aandacht. En voor de liefhebbers van uh, lachende kale mannen. Benny is te vinden op Instagram onder de naam Mr. Pimp Good Game. Oh jeetje, Mr. Pimp Good Game. Ja, of kijk gewoon naar de webcam ja. van Radio 1. Toch? En bedankt. Sorry, ja, we gaan naar de kranten. De Telegraaf vanochtend opent met een verhaal over uh, Samson en Pechtold. Die uh, hebben met elkaar gesproken in de zomer... over een eventuele uh, toetreding van D66 en CDA tot het kabinet. Dat gesprek is niet zo goed gegaan. Zomerflirt, coalitie, strand is de kop uh, van de Telegraaf. -a tet à tet Pechtot en Samson vruchteloos. Vanuit de coalitie is de voorbije zomer verkend... of D66 en CDA tot het kabinet kunnen toetreden. Die geheime gesprekken braken in de knop... na een desastreus verlopen strandwandeling... van D66-leider Pechtot en PvdA-voorman Samson. En de conclusie is een beetje, volgens de Telegraaf... dat Samson de samenwerking niet zag zitten. Volkskrant opent met de luchtkwaliteit. Luchtgrote steden nog ongezond is de kop. Metingen milieudefensie in woonwijken tonen te hoge concentraties stikstofdioxide aan. Er staat ook een tabelletje bij waar het het meest ongezond is. Bovenaan staan Den Haag en Rotterdam. De FD opent met een verhaal over uh, Azië: dat het daar niet goed gaat met de economie, minder goed gaat met de economie en dat dat grote gevolgen heeft voor uh, Nederlandse exporteurs, die veel in Azië afzetten. Zij ondervinden aan den lijve dat het minder gaat met de Aziatische economie. Na jaren van zeer voorspoedige groei is de export in de eerste helft van dit jaar duidelijk afgenomen. Volgens de krant in het eerste halfjaar zelfs met bijna 10%. Voor op NRC Next een, een dreigende foto van een moslimstrijder. Een grote baard, helemaal in het zwart gehuld. Vooraan uh, zijn buik hangt een groot mes, een paar handboeien en een handgranaat. En daarboven staat als Amerika bombardeert, grijpt hij zijn kans. Tot slot nog eventjes naar uh, de verlengde zomer. Het AD schrijft erover, er is ook een foto op de voorpagina. Op het strand, kinderen die daar uh, met hun docent op het strand... Het zand aan het inspecteren zijn. Schattige foto. Um, het blijft maar zomer is daar de kop. De mooie zomer is nog niet voorbij, is de kop van het ND. Met een beetje een vis-eye perspectief. Een foto genomen van het strand. Bij de hoeken gaan we wat omhoog op het eind. En we zien daar, ja, zoals dat gaat in de zomer, hè? een blote man. Met zijn broek aan, die uh, samen met zijn vrouw... vanaf de zee het strand oploopt. De genoegen en geneugten van het zomerweer. Op de voorpagina van het ND.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 love in motion Makes me say the way you are now don't you change a single thing oh. to me girl you're the star you supported me with love honor and devotion yeah now you can believe in me and share in love's emotion. Assembly Red hoorde u met Stay. We gaan naar Mark Robin Visser. Het is uh, kwart over zes. Want Mark Robin stort zich vandaag mm. op het Mark Robin. Ja, als het goed is sta ik er bovenop. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik uh, bevind mij in Bokstol En uh, als je Bokstel uh, binnenrijdt, dan is er een rotonde. En daar staat dan meteen een heel groot bord. Schaligas, nee. Dus dat is dan in ieder geval duidelijk. Ik geloof dat aan de andere kant van de rotonde, als je Boksel uitrijdt... ja hoor, daar staat er inderdaad ook één. Dus dan zou je dus denken van, het zit hier ergens. Hè? In ieder geval is Boksel een van de twee plaatsen aangewezen voor... Proefboringen. En uh, nou ja, goed, wie het nieuws de afgelopen week een beetje heeft gevolgd, die weet dat de gemoederen hier behoorlijk verhit zijn geraakt uh, over die proefboringen en de mogelijke gevaren die er aan de winning van dat schaliegas uh, uh, zitten. Ja, hoe gaan we daarmee om? Ik, uh, ik, ik hoorde gisteravond van iemand die zei: je kunt het woordje schaliegas in deze discussie probleemloos vervangen door kernenergie of CO2-opslag. Want zo gaat dat zo'n beetje in Nederland. De posities worden ingenomen. De voorstanders, in dit geval Den Haag, ver weg grote economische belangen. En de tegenstanders, de lokale bevolking... die misschien wel met het brokken komt te zitten als het allemaal misgaat. Hoe kom je daar nou weer uit? Vanmiddag wordt er uh, in Den Haag een rapport gepresenteerd van het Ratenau instituut Dat is een onafhankelijk onderzoeksinstituut. En uh, die uh, zeggen in dat rapport dat de discussie eigenlijk bijna in, in, uh, zich in een impasse bevindt. En dat er toch echt iets moet veranderen om die discussie weer los te trekken. Daar gaan we het vanochtend over hebben. De mensen komen allemaal hier naartoe. Mensen, de onderzoekers, maar ook de wethouder, de tegenstanders en de mediator. Kortom, we gaan het proberen weer goed te maken tussen Bokstel en de tegenstanders en Den Haag. Mm. Dat is in ieder geval mijn ambitie. Nou, dan wens ik, ik jou ik veel kom. succes, Marco je Dankjewel. <laughs> We gaan naar Amerika. De buitenlandcommissie van de Amerikaanse Senaat heeft voor ingrijpen in Syrië gestemd. U hoorde dat al even. Dat is een opsteker voor president Obama, die zijn zwaarste gevecht gaat leveren in het huis van afgevaardigden. Daar werd gisteren een hoorzitting gehouden over de aanvalsplannen. Een correspondent Wessel de Jong was er ook en hij had moeite voorstanders te vinden. Als Assad is bereid om chemische tegen zijn eigen mensen Heel ja, eventjes, een paar minuten mag je hier voor de minister zitten om een paar foto's te maken. De verhalen van de ministers die zijn natuurlijk inmiddels wel bekend. Dat Assad een eeuw oude norm heeft overschreden. Ja, en terwijl Hegel spreekt, zitten er demonstranten achter in de zaal. En die houden hun handen omhoog en die zijn helemaal rood geschilderd. Anti-oorlogsdemonstranten dus. Man in een uh, roze shirt met de tekst US out of Syria. Tig Berry, 50 jaar oud, afkomstig uit Los Angeles, filmmaker. Our answer to every single problem is shooting. I mean as there's an old saying to a hammer everything looks like a nail. Wij als Verenigde Staten, wij kennen maar één oplossing en dat is schieten. Daar moeten we eens mee ophouden. We hebben een spreekwoord. Als je een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker. En zo handelen we ook. And it's time for the United States to start listening to the international community. Let's go to the UN. Maar wat valt er nu te verwachten van de Veiligheidsraad? De Russen blokkeren alles. Well, I, I bounce that right back to you. Right now we're calling the Russians obstructionists. The United States, along with Palau, Israel and Micronesia, have blocked every opportunity for the Palestinian people to get recourse, to get some kind of action to help them. Wij doen toch hetzelfde als het om de Palestijnen gaat. Daar blokkeren de Amerikanen toch ook iedere oplossing. I'm Ted Poe from Texas. Ik ben een no. Parlementslid uit Texas, republikein. We hebben geen nationale security interesse in een in civil war... waar er slechte mensen op beide kanten. zijn. Het is een burgeroorlog, daar moeten we ons niet mee bemoeien. Er zijn alleen maar slechte kanten hier. En je wilt niet de gebruik van chemische wapens. O, hij zei dat we niet de gebruik van chemische weepen willen. But I don't believe a military strike is the answer to stop the use of chemical weapons. Natuurlijk moet hij stoppen met het gebruik van chemische wapens. Maar ik denk dat die aanval van ons daar niks aan zal veranderen. What would your position be? I've introduced a resolution with Chris Van Halen of Maryland. Very, very narrowly focused. Very narrowly focused. More narrow than the resolution of the president? Oh, much more. Yes, yes. Deze resolutie, zoals de president hem nu heeft voorgelegd, absoluut kansloos. dit is Gerald Canali, een democraat uit Virginia. Je you, sure of that? Yeah. Oh ja, het is te De president vraagt om militaire actie zoals het hem goed dunkt. Nou, daar gaan we dus niet aan beginnen, dan kan er dus alles. Je abandoning de president en je probably no, no, no, no, no, we are not abandoning the president. We are trying to help the president get the authorization he is seeking. Ik laat de president niet in de steek. Ik help hem juist deze resolutie er door te krijgen met een betere formulering. Si no actuamos en Siria, vamos a tener un problema grave en Iran. Dit is Iliana Ros Letinen. Een is de langstzittende vrouwelijke Republikein in het huis. En haar mening zegt dus wel wat. En Zij is voor de aanval op Syrië. Er zijn dus democraten die tegen de president zijn en juist republikeinen die hem steunen. Omdat het vooral een gewetensstem is, is het zo moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren volgende week. Maar in principe de meerderheid van het huis heeft de neiging om nee te stemmen. Uh, you know, so, so I'm well, I'm very concerned about this. Uh, But are you in favor or no, are you going? I'm going to vote, no. vote no. I'm going to vote no. Duidelijk wat deze afgevaardigde gaat stemmen. Reportage hoort u van Wessel de Jong vanuit Washington. Dan naar uh, het oosten. Migranten uit Oost- en Midden-Europa zouden namelijk na vijf jaar verplicht Nederlands moeten leren. Dat vindt de gemeente Den Haag. Vooral om problemen bij de tweede generatie te voorkomen. Want net als met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders destijds blijken ook migranten uit Midden- en Oost-Europa vaak veel langer in Nederland te blijven dan eerst werd gedacht. Nederlandse les verplichten is nu nog niet mogelijk. Het gebeurt al wel vrijwillig. De cursisten die zijn wel enthousiast. Het regent een beetje. Het, het regent een beetje. Het regent hard. Het regent, het regent hard. Het regent hard. Zo gaat dat dan. Hard. Nederlands leren. Het mot regent. Het mot regent. Het mot regent. Het mot Woensdagavond, een buurthuis het regent. in Den Haag. Wat is het motregent. Het niet, niet. Een goed, Bulgaarse vrouwen, allemaal vrouwen, nee. beginners. Nee. U onderwijst ze ook over het Nederlandse klimaat. Ja, precies. Wat vindt u van het weer in Nederland? Klimatiek is heel goed, ja. Ik wil klimatiek in Nederland is heel goed. Dan ja. Bulgarije. Of op die werk, hè, Of in de winkel. En dan zeg je, goedemorgen, het is mooi weer. He? Is dat de truc om in te burgeren? Over het weer te beginnen? Als dat je een is, praatje wilt maken? Ja, dat is het beste in Nederland. Altijd over het weer beginnen. <laughs> kan je geen bel aanvallen? Nee, precies. En een groep Poolse cursisten. Ik woon in Nederland uh, bijna drie jaar. Vijf jaar? Eén jaar. En waarom zegt u na één jaar al, ik uh, ga Nederlandse les volgen? Ik wil uh, praten Nederlands. Omdat ik uh, wil uh, hier wonen, ja. Altijd? Denk ik ja. Ja. Ook hier veel migranten die dachten dat ze maar voor even in Nederland zouden zijn. Uh, misschien een half jaar. En nu is het vijf. Ja. Ik ga naar Nederland voor vakantie en uh, niet terug naar Polen. Ik kom na het werk hier naartoe. Zij doen dit allemaal vrijwillig, eigen initiatief. Omdat dat is beter voor uh, communicatie met andere mensen. Ik moet uh, veel dingen zelf uh, regelen, toch? Ik uh, moet winkelen, soms naar de bank gaan. En uh, ik wil uh, beter werk uh, krijgen. Dat is ook belangrijk. Ja. En ook een moeder die inderdaad voor haar kinderen Nederlands leert. Ik moet uh, praten omdat mijn kinderen komen voor school... Uh. Moet praten ook. Dat zegt de school? Ja. Hebben ze er last van, de kinderen, als de ouders geen Nederlands spreken? Ja, okay. <laughs> echt veel problemen. Wat Altijd nee. problemen. Communicatie voor de, de leerlingen ja. en uh, andere ouders. Wat vindt u van het idee om het verplicht te maken om Nederlandse les te volgen? Ja, dit is een uh, erg goed idee. Dat is erg uh, goed voor een uh, nieuwe baan, uh, voor... Uh, Beter lijf. Nee, ik denk dat ja, niemand kan uh, dwinnen om de talieren, toch? Ik uh, kan niet zeggen, jij moet. Iedereen moet uh, ja, zelf weten, toch? Zou het werken om migranten te verplichten Nederlands te leren? Daar uh, heb ik altijd twijfels aan. Uh, ja, ik ga er altijd vanuit dat als je zelf gemotiveerd bent, dat dat de beste leerweg is. Zij pikken het sneller op. Zonder meer, zonder meer. Na regen komt zonneschijn. Na regen komt zonneschijn. Na regen komt zonneschijn. Regen komt zonneschijn. Regen komt zonneschijn. Tja, als je dat maar vaak genoeg zegt, dan komt hij ook. Reportage van Matthijs van der Wiel. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Het US Open heeft Rafael Nadal zich met het grootste gemak geplaatst voor de halve finale. De Spaanse tennisser was in de kwartfinale in drie sets te sterk voor Tommy Robredo. In de halve finale treft hij dan de Fransman Richard Casquet, die versloeg David Ferrer in vijf sets. Bij de vrouwen zorgde Flavia Panetta voor een verrassing. De 31-jarige Italiaanse plaatste zich voor de halve finale. Dat deed ze ten koste van haar landgenote, Roberta Vinci. Penetta is de nummer 83 van de wereld en pas de vijfde speelse die in New York de halve finale bereikt, terwijl ze niet in de top 50 staat. In die halve eindstrijd komt ze uit tegen Victoria Azarenka, die wil namelijk in haar kwartfinale van Daniel Hantukova. Wesley Sneijder is niet alleen terug bij de selectie van het Nederlands elftal, middenvelder van Galatasaray staat morgen tegen Estland ook in de basis... De bondscoach Van Gaal liet Snijder vorige week nog buiten de selectie... omdat hij nog niet fit genoeg zou zijn. Van Gaal is daar nu op teruggekomen. Maar de bondscoach vindt ook dat hij maar weinig keuze heeft. Het gaat natuurlijk wel om een bepaalde kwaliteit... die een speler moet bezitten om in het Nederlands Elftal te spelen. En uh, ik zie ze niet. Dat is ook de reden waarom ik 21 spelers heb geselecteerd. Het is uh, voor mij toch makkelijk om 23 spelers te selecteren... Want er zijn wel. Uh, uh, ja, hoeveel. Uh, 800.000 uh, voetballetjes in Nederland. Maar dat doe ik ook niet. Het gaat erom dat je wel een bepaald niveau bezit. Nou, als iemand uh, uh, minder fit zou zijn. maar hij is wel de beste speler op dat moment, op die positie. ja, dan kies ik daarvoor. Maar dat heb ik al vrijdag ook geroepen dat ik, uh, dat ik nu mijn moeilijkste selectie was... omdat er nog veel meer spelers ziek, zwak of misselijk zijn. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland is vrijdag... en volgende week dinsdag moet het dan tegen Andorra. Als beide wedstrijden winnend worden afgesloten... dan is Oranje verzekerd van deelname aan het WK volgend jaar in Brazilië. Nou, we dus in ieder geval getergd te beginnen. Jussein Bolt stopt na de Olympische Spelen van Rio... Ook daar wil hij weer drie gouden medailles veroveren zodat hij zich kan meten met de allergrootste van de sport. So ik made up my mind that if I to be among the greats of Ali and Pele and all these guys, I have to continue dominating until I retire. Uh I don't want to have a off season where oh you was on top this year and then I have to try to get back the next year. So for me right now I'm really focused on getting every season correct. Die hoort het Bolt weer tot aan zijn pensioen domineren... en geen slechter seizoen hebben... waarvan hij zich dan weer moet herstellen om de top te bereiken. Het Formule 1-team van Zauber gaat volgend jaar niet verder... met Nederlander Robin Freins als testrijder. 22-jarige coureur heeft dat te horen gekregen. Zijn contract wordt niet nog één seizoen verlengd. Geen gebrek aan talent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 Maar ja, tot die omstandigheden kunnen relaties verder en iedereen weer als zauberende problemen zetten. Dus uh, die hebben niet veel keuzes uh, kunnen maken. Vreins uh, vestigde de aandacht op zich met zijn succes in de formule Renault 3.5 en de GP2. Hij trad afgelopen winter als reserve in dienst van het Duitse zauber. En nog even naar het wielrennen. De elfde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Fabian Cancellara. De Zwitserse rivierrenner was oppermachtig in een tijdrit over ruim 38 kilometer. Wereldkampioen Tony Martin eindigde op 37 seconden als tweede. In het algemeen klassement nam Vincenzo Nibali de leiderstrui over. -trui, yeah. Over van de Amerikaanse Chris Horner. Daar is hij de Amerikaan, die terugviel naar de vierde plaats. Straks na half zeven dan praten we over Syrië. Inmiddels zijn er 2 miljoen vluchtelingen en er is meer opvang voor nodig. En niet alleen in de regio. Dit is Radio 1. Daar wordt er dus zo meer over. Eerst naar het NOS journaal door Megens, Goedemorgen. Goedemorgen. Het Witte Huis is opgetogen over de steun in de Senaat voor een militaire actie tegen Syrië. De Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse zaken stemde gisteravond voor een resolutie die toestemming geeft voor een aanval. Een woordvoerder van president Obama riep de voltallige Senaat op om er nu ook mee in te stemmen. In Sint-Petersburg is vandaag en morgen een top van de G20... waarin de grootste economieën ter wereld zijn verenigd. Gewoonlijk hebben ze het over de economie... maar in plaats daarvan staat de top in het teken van Syrië... en de mogelijke aanval van de VS. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees... fraudeert met een keurmerk voor diervriendelijk vlees... zo meldt Sembla vanavond. Het gaat om het zogeheten Beter Leven-keurmerk. Werknemers van leverancier Vion zeggen dat er dagelijks vlees... uit de bio-industrie gemengd wordt met het Beter Leven-vlees. En de bank moet vervangende woonruimte regelen als iemand vanwege financiële problemen uit huis moet. Daarvoor pleit de vereniging eigen huis. De vereniging vindt dat banken mensen zo lang mogelijk in hun huis moeten laten blijven. Of anders een andere woning moeten regelen. Het weer voor vandaag kan eerst nog wat nevel of een mistbank voorkomen. Maar al snel wordt het zonnig, blijft ook droog. Het wordt zomerswarm. Aan zee 25 graden. Landinwaarts wordt het tegen de 30 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks, Goedemorgen. Goedemorgen. De dagopener is te vinden op de A7. Zoals zo vaak tussen de Afrit Avenhoorn en Weidewormen richting Amsterdam over 4 kilometer. En hij gaat weer voor goud. Turner Epke Zonderland bereidt zich voor op het WK. En de politieratten, u hoorde ze inmiddels al, ze komen zo snuffelen. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan.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 Zemla onderzoekt wat er gebeurt met het vlees voordat het in de winkel ligt. Sjoemelen met vlees. In Zemla. Vanavond 10 over 9 bij de Fara op Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Genève is er deze dagen overleg op hoog niveau. De landen die tot dusver veel vluchtelingen uit Syrië opvingen... Libanon, Jordanië, Irak en Turkije bespraken gisteren hun problemen met de Verenigde Naties. Duidelijk is dat er meer opvang moet komen. In twee jaar tijd waren er een miljoen vluchtelingen. Zes maanden later twee miljoen. Dat zegt de VN-hoge commissaris voor de vluchtelingen, Antonio Guterres. At this particular moment, is the highest number of displaced people anywhere in the world. Dit is het grootste aantal vluchtelingen in de wereld. Sinds de oorlog in Vietnam hebben we niet zulke grote risico's gelopen voor de wereldvrede. De Syrische vluchtelingen zelf zeggen dat ze geen keuze hebben... Het is thuisblijven en sterven of op de vlucht slaan, zegt deze Syriër uit Homs. Maar niet in alle landen zijn vluchtelingen welkom. In Libanon vinden veel mensen dat de grens is bereikt their presence has changed our lives for the worse most of them are not refugees but workers who brought their families here the libanese government is not taking care door de vele syriërs gaan ook de leefomstandigheden van de libanezen achteruit ze komen met hele families de libanese regering laat ze aan hun lot over de Libanese denken dat we hun banen afpakken, zegt deze vluchteling. In Jordanië zitten in het satari vluchtelingenkamp al ruim 120.000 Syriërs. Elke nacht komen er 5.000 bij. Dat vraagt ook veel van Jordanië. immense in Jordanië... Uh, on on, uh, on water. Er is elektriciteit en drinkwater nodig. De economische situatie van Jordanië is al slecht en wordt er zo niet beter op, zegt deze analist. At every level of service provision, the Jordanian system is under pressure. De internationale gemeenschap moet deze landen die de burden hebben De vluchtelingenorganisatie UNHCR wil dat de internationale gemeenschap landen ondersteunt bij de opvang. Die steun komt er ook wel. Nederland bijvoorbeeld neemt er 250 op. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is dat veel te weinig. Volgens de Partij van de Arbeid wordt dat in de praktijk wel meer. En we kijken ook in Scandinavië hoe ze daar omgaan met vluchtelingen uit Syrië. De Nederlandse politie zoekt continu naar nieuwe opsporingsmethodes. En dan niet alleen technische middelen. Maar ook dieren worden daarvoor ingezet, zoals honden. Binnenkort staat een pilot met diertjes die nog opgeleid worden. Je hoort ze op de achtergrond al bij de politie in Rotterdam. Het zijn de honden. Naast de honden heb je natuurlijk ook de paarden bij de Nederlandse politie. Maar hier worden ook andere dieren opgeleid tot politieambtenaren. In een bijgebouwtje werkt Monique Hamerslag In het donker met haar bijzondere opsporingsambtenaar. En Jansen. Jansen. Quaaro. Hey Magnum, kom maar bij. Nou, dit is Magnum. Dit is de fotogeniekste. Dit is Dirk. Dat is de beste rat. Die haalt een score van 98,8 procent. Hier hebben we Poirot. En beneden zitten Jansen en Jansen. Ratten die kunnen worden ingezet bij politiewerk. Ja. Op wat voor manier? Deze ratten hebben een ontzettend goede neus. En we zijn dan een proef aan het doen eh, momenteel, met, eh, om ratten te laten ruiken aan monsters... genomen van verdachten van een schietincident. En die ratten die kan dan precies ruiken ja, of er schotresten op die eh, persoon eh, hebben gezeten. Een idee dat is overkomen wij vanuit Afrika, want daar werkt men al langer met ratten. Kunt u eens uitleggen wat men daar doet met die beestje? Ja, dat klopt. Er is daar een fantastische organisatie, Apopo... En die trainen daar hamsterratten. Dat is een verre neef van de rat die je hier ziet. En die ratten vinden landmijnen. En dat doen ze ontzettend goed. En ze hebben op die manier heel wat levens gered. Een andere groep ratten is daar getraind om TBC-patiënten te vinden. Er worden thee-eitjes aan een kooi gehangen? Ja, aan de buitenkant van de kooi. De rat zit straks in de binnenkant van de kooi. En die moet dan met zijn neus en zijn pootjes aangeven waar het in zit wat hij zoekt? Ja, je gaat dat vanzelf zien. Hij gaat dan alles ruiken, maar die met de apaan gaat hij langer bij, bij hangen. En waarschijnlijk gaat hij daar zelfs even met zijn pootje tegenaan. Ik hang nu op positie 3 hang ik de apaan. En dan op positie 4 de spiritus. Nou ja, dan staat alles klaar. De beloningen liggen klaar. Dan is het alleen even een kwestie van de kooi openzetten en kijken wie zich meldt. Goed zo knul. En als eerste jongen. Magnum is een best gemotiveerd, blijkt hieruit. Ja, hij is, uh, heeft, komt zichzelf melden, ondanks alle afleiding die er vandaag is met, uh, met de opnames. Wat doet hij nu? Hij is aan het zoeken. Ja. En dan komt er een klikje? Ja, dat betekent, je hebt het goed gedaan. Nu wissel ik de eieren en ik raak alles een beetje aan. Hij duwt echt met zijn pootjes tegen het juiste thee ei Hij sleurt hem een beetje opzij, zelf. Nou, de volgende keer uh, krijgt hij een pin, nou, op dit moment is het nog een proef, maar als we het echt gaan doen, dan, dan gaat het als volgt gebeuren. Dan worden er monsters genomen van, van die hand en het gezicht en de mouw van die verdachte. Um, nou, die monsters die nemen we en die bieden we dan aan aan de ratten. Dus het is niet zo dat de rat aan een verdachte gaat ruiken. Dat is niet leuk voor de rat en niet leuk voor de verdachte, dus dat doen we niet. En als hij dan meldt, dan hebben we in ieder geval een duidelijke aanwijzing... dat er ja, misschien iets meer aan de hand is met die persoon... en dat we eens wat nader moeten gaan kijken en een nader gesprek moeten gaan voeren. Je zit weer in uw werkruimte met allemaal kooien, installaties, dingen waar je de ratten mee kan trainen. En de ratten lopen ook gewoon vrij rond door het lokaaltje. Hoe vaak bent u al de rattenvanger van Hamelen genoemd? Nou, eigenlijk valt dat erg mee. Ik word erg serieus genomen door mijn collega's, vind ik. Want toen ik hier kwam dacht ik van nou, ze zullen me aanzien komen, die grote sterke speurmannen met hun uh, stoere honden. En dan komt daar zo'n uh, vrouwtje met ratten. Maar dat is... Echt duizend procent meegevallen. Ze hebben meegedacht, meegekeken. Ik heb van hun geleerd, zij hebben ook van mij geleerd. Echt, uh, ja, top. En kruipen er nu twee in mijn broekspuit. Wie zijn dat? Ja, het zijn Jansen en Jansen. Dat is wel heel typerend, hoor. Lekker warm, hè? Ja, dat hij gewoon blijft staan. Ook. Terwijl dat gebeurt. Onze klasbak Paul Sanders was dat. Het is trouwens niet de bedoeling dat de ratten de speurhonden gaan vervangen. Zo heeft de politie aan Paul laten weten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Gedeputeerde De Boer van de provincie Drenthe legt zo uit... waarom de hondsrug een geopark moet worden. En hopelijk ook wat dat eigenlijk is, een geopark. Tien minuten over half zeven. Over een kleine maand begint in Antwerpen het WK Turnen. Het eerste grote toernooi waar Epke Zonderland zich weer laat zien... na zijn gouden oefening van Londen. Vliegen gaat hij opnieuw in het Sportpaleis. Niet zoals op de Spelen met de drie vluchtelementen op een rij. Maar Zonderland sleutelt hard aan een iets andere oefening die hem voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel moet bezorgen. Leertjes op, magnesiumpoeder aan de rekstof. Sleutelen aan een nieuwe gouden oefening. Daar zijn de reuzen draaien.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 Ook iets om aan te sleutelen. Stabiliteit. Het moet lukken straks. Wat mij betreft wordt hij nog stabieler. Eh, omdat ik inderdaad zo deze maand echt naar het, uh, het wedstrijdniveau te gaan. Maar juist omdat ik uh, in die, uh, die kwalificatiewedstrijden de oefening al goed doorkwam. Geeft het me al veel zelfvertrouwen Dat ik uh, ja, op dat moment uh, ja, weinig oefening had gedaan, ook in de, in de training. Maar toch op, uh, op, op het moment dat het dan moet, dat, ik, uh, ja, dat de oefening wel lukt.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 Prachtige reportage weer van Edwin Cornelissen over Epke Zonderland. Er staan al files bij de ANWB, Kees Kwarts. Die staan naar Marcel en ze staan eigenlijk bij Amsterdam en bij Rotterdam. Bij Amsterdam op de A7 vanuit Hoorn, bij Weideworm maar 3 kilometer. Aansluitend op de A8 bij Ozaan 2 kilometer. Naar Europoort op de A15 bij Rotterdam charlos 2 bij Spijkenissen 3 kilometer. En we hebben al vertraging op het spoor, in dit geval tussen Amersfoort en Apeldoorn. Er rijden geen treinen na een aanrijding en daarom zijn reizigers een uur langer onderweg. Nou, wat verwacht je ervan op deze mooie dag? Ik denk een spits die ietsje drukker uitpakt dan die van gisteren. Gisteren kwamen we niet veel verder dan 50 kilometer, maar 80, 90 kilometer. Dan houdt het wel op vandaag. Ja, dan Hebben we nog tijd om naar richting strand te gaan? Uh, ik vrees voor velen van niet. En uh, ik ben jaloers op degene die wel kunt. Goed, Kees. Jij dus niet. We horen het al. Sterker vandaag. When Deep in the dark light years, you feel light like years from yesterday, there's still a spark, a million sparks, light the whole Place that's never dark. In the middle of your heart, Golden van Laura Jansen. In the middle of the ground, Mark Robin Visser. Als ik bokstel ja. zeg, wat zeg jij dan? Uh, schaligas, schaliehaas. Ja. We zagen net een schalihaa's ja, ja. hier. Door het. Ja, echt een schaliebeest. <laughs> toch? Je ja, zag ja, hem ook, toch? Ja, ja, mooi beest. Jan uh, Staanman uh, zag hem ook, dat ja, was een mooi beest. Ja. Ja. We staan een beetje te kindergrappen hier. Dit, dit tast natuurlijk ook uw geloofwaardigheid heel erg aan... als we hier weer doorgaan. <laughs> Jan Stamman is directeur van, de raad, van het uh, Ratenau instituut En het instituut dat presenteert vandaag een rapport, dus een heel serieus rapport. We gaan er geen grapjes over maken. Over de discussie, zoals die in Nederland wordt gevoerd, over schaliegas. En we kijken hier nu uit over de landerijen rondom uh, Bokstol. En we zeiden net al grappig van nou, hier is wel plek voor een boortorentje. Kan je eigenlijk niet voorstellen dat dat dan hier ja. staat. Ja. Achter ons de rotonde met een groot bord schaliegas. Nee... Ja, ja, ja. Hoe nou, bent u er eigenlijk opgekomen om daar een rapport over te schrijven? Hoe gaat dat? Nou, het, het is een onderwerp waarvan je weet, hè, het, uh, dat gaat maatschappelijk verzet oproepen. En die samenleving kan zomaar niet wennen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat is ons terrein. Daar, uh, dat is het Rathenau Instituut zit op dat terrein. En dat is de reden ze voorzagen dat. En we zeiden, daar moeten we wat aan doen. Misschien kunnen we helpen. Jullie zijn een onafhankelijk instituut? Ja, ja. onafhankelijk en onpartijdig en we proberen, uh, en we proberen uh, ja, voorzieningen te treffen, steun te geven... Uh, dat dit soort ontwikkelingen kunnen landen in de samenleving. Ja. Hoe gaat het tot nu toe met dat landen in de samenleving? Nou, met deze discussie, die nu over dat schaligas plaatsvindt... die is gepolariseerd, die gaat heftig... En uh, daar, is, uh, daar is kritiek. Die kritiek groeit en zwelt. En, uh, en daar is ook iets, en dat is wat wij dan signaleren, iets wat er nu wel er moet komen. Dat, is dat er vertrouwen komt tussen de regering en de mensen om wie het gaat. Dus de mensen in de, op de plekken waar geboord gaat worden... Die proefboringen zullen plaatsvinden. En de lagere bestuursorganen die de verantwoordelijkheid ervoor moeten nemen. En dat is eigenlijk nog niet goed ontwikkeld. En wij zeggen dat lukt je ook niet op deze manier. Ja. Met een rapport. In een rapport over risico's. Daar heb je veel meer voor nodig. Je moet die discussie verbreden. Over de nut en de noodzaak. En over wat er nog meer speelt. En je moet ook een aantal voorzieningen treffen. Zodat je het samen kunt doen. Ja. Want het idee wat er nu is ontstaan. Dat is en dat dreigt. En dat is een gevaar dat de provincie of de regio gaat denken... dat moeten wij opknappen voor de regering. En ze laten ons nog met de rotzooi zitten ook. Ja. En dat, als dat ontstaat, dat beeld, dan heb je dat zomaar nog niet weg. Dus daarom moet je er nu wat aan doen. Nu. Nou, of dat beeld ontstaat of inmiddels al ontstaan is, dat gaan we vanochtend horen. Want uh, de wethouder hier uit Boksel, die komt uh, straks naar ons toe. Wij spreken straks overigens ook nog uh, verder straks. En uh, natuurlijk komen hier ook nog wat tegenstanders. En we hebben ook nog, dat is misschien wel leuk, ook voor u trouwens, nog een mediator uitgenodigd. Bent oh, u goed? goed? Is ja. dat goed? Is dat ja. een goed ja. idee? Ja. Ja. Een conflictbemiddelaar? Nee, maar dat helpt. Ja. Dat, is iets, uh, dat doen wij ook wel eens. Het is een... Uh, uh, ja, soms gaat het toch om de toon te vinden. Als je vertrouwen wilt met elkaar, dan moet je de goede toon vinden. Dat is, een, uh, dat is heel belangrijk. moet nou, niet vechten. Niet vecht. We moeten niet vechten. Nee. We nee, moeten is... polderen. Nou, polderen is... Ja, dat is zeker moet je polderen. En je moet ook wel het politiek in de gaten houden. Er zitten belangen die een rol spelen Die moeten ook zichtbaar zijn. Maar het, uh, het gaat wel om of wij de kunst van het polder nog wel beheersen. Hè? Ja. Daar gaat het om. Ja, nou, kunst, we... Een hoge kunst. Over die hogere kunst gaan we straks na zeven en, uh, nog eventjes verder praten. En ondertussen gaan we nog even kijken of er nog een schaliebeest... Ja, dat is goed. Even de verrekijker uit de auto halen. Misschien in de put gevallen. Dat ik. Even kijken, ja. Tot straks, hè. In de schalieput. Nou, Mark, Robin Visser. We horen na zevenen weer van je. Gaan we nu naar Drenthe, want wordt de hondsrug daar. Het eerste geopark van Nederland. Een Drentse delegatie hoort het vanavond op een geoparkconferentie in Italië. Daar is ook een gedeputeerde Henk van der Boer. Die van der Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even over een geopark, want wat is dat nou? Een geopark is een uh, historisch uh, gegeven in de natuur. Zoals in uh, Drenthe de Honsrug, die zich uitstrekt van uh, Koenvoorde tot, uh, tot Groningen. En waar uh, dus een stuk uh, geschiedenis er zit. Maar waar ook bijvoorbeeld in uh, die historie de Hunnebedbouwers uh, te zien zijn. En die lijn trekken we door naar een bewustzijn uh, naar de toekomst... zodat de aardige bewoners ook weten in welk gebied uh, dat we zijn. Dus ja. het is geen uh, park met een hek erom. Maar het is een uh, natuurkundige gegeven met allerlei activiteiten. Dat is het verschil met een, met een beschermd natuurgebied? Ja, dat is het verschil met uh, wat we in Nederland noemen een nationaal park. En waarom dat zo? Gaat u nee? Uit... Nee, gaat u dat door, gaat puur uit van natuurbeheer. En terwijl hier allerlei activiteiten vanuit de historie naar het heden worden uh, doorgetrokken. Dus je hebt het dan ook over uh, economische invalshoek, je hebt het over onderwijs. Je hebt het over leefbaarheid, je hebt het over een uh, duurzaamheid. Uh, kortom, het is het, uh, uit het verleden het bewust leven in, uh, in de toekomst. Wat is er dan te vertellen over de hondsrug? Want waarom zou dat een geopark moeten worden? Nou, Als u uh, kijkt dat uh, het hele hondsruggebied uh, uit de ijstijden stamt en uh, dat het zeg maar in een uh, drietal ijstijden uh, gevormd is... dat is uniek in uh, Nederland. Dat maakt ook dat uh, de aanvraag voor het geopark... vanuit die historie en vanuit die geologie zo bijzonder uh, is... En in de verbinding uh, van de Onsrug met andere geoparken in uh, Europa... maar ook over de hele wereld uh, komt ze tegen een totaal ruim, uh, ruim 100... krijg je een stuk van de uh, historie, van het ontstaan van de, van de aarde. krijg je zichtbaar. En, en wat is er te vertellen over die tijd? Over die, die tijd, daarin uh, zie je de, de opstuwing van, uh, van het land, zeg maar... het uh, achterblijven van uh, grote stenen die door de eerste bewoners, de hunebedbouwers, tot hunebedden gemaakt zijn. Mm -hmm. uh, waarvan er in Drenthe ruim 50 liggen. Uh, dat is uniek, uh, een van de unieke gegevens in dat uh, Honsburggebied. met die uh, hunebedden. Ja. En daarmee een verwijzing naar de eerste bewoners die daar geweest zijn. Ja, Het zijn zandophogingen, hè, maar ook stroomdalen. Um, 70 kilometer lengte. Maar wat betekent het dan voor dat gebied als het inderdaad het predicaat van Geopark krijgt? dan krijgt het uh, gebied de status uh, van Geopark... met die bijzonderheden die ik, uh, die ik u vertelde. Ja. Maar dat betekent dat, het, uh, dat wij dat zien als een nieuwe impuls voor, uh, voor dat gebied. Het uh, maakt de mensen uh, die daar wonen, maar ook de uh, gasten, de toeristen die daar komen... bewust op wat voor uh, historische grond uh, dat ze zijn. En we merken het nu al gelet op de publiciteit omtrent aanvragen dat er een uh, enorme uh, impuls vanuit gaat. De bewoners uh, krijgen een uh, extra gevoel van trots over het gebied waarin ze wonen. En we merken ook aan economische activiteiten die daar al plaatsvinden. Ja, want dat is misschien ook wel interessant. Krijgt u, is, is daar een, een bedrag aan verbonden als de Hondsrug eenmaal geopark is? Nee, het is uh, geen, uh, geen prijsvraag met, uh, met geld. Het is puur het uh, aangesloten zijn bij het netwerk van die Hondsrug... Uh, uh, gebieden. Ja. Uh, over de hele wereld, zoals uh, gezegd. Want uh, hier op de conferentie in Italië uh, komen we uh, of, uh, 450 uh, gasten tegen, bezoekers uh, van het congres tegen, uit uh, totaal 41 landen. Dat geeft dus aan dat het uh, wereldbreed is van. Uh, Canada tot Japan en van China tot, uh, tot Brazilië. Goed. En dus ook uh, uh, in onze nominatie, hopelijk vanavond ook uh, wij als eerste in, uh, in Nederland. Nou, we gaan voor u duimen, meneer Van den Boer. Fantastisch. Dank u wel. U af, tot vanavond af. Ja, graag en wij met graag. u. Goedemorgen. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland meer Syrische vluchtelingen gaat opvangen, Ze staat in trouw. De Partij van de Arbeid sloot zich gisteren aan bij een rij van oppositiepartijen... en pleit voor een ruimhartige opvang en een snelle afhandeling van visumaanvragen. Nu is de afspraak dat Nederland 50 Syriërs opvangt. Volgend jaar zouden daar nog 200 bij moeten. Maar niet alle Kamerleden staan te popelen om de grenzen voor Syrische vluchtelingen open te stellen. Staatssecretaris Steven laat in de Telegraaf weten dat er totaal geen sprake is van noodzaak tot ruimhartige opvang. U hoorde het net ook al van onze verslaggever Mark Visser Trouw opent met een rapport over schaliegas van het gerenommeerde ratenau instituut Daarin staat dat minister Kam van Economische Zaken... het verzet tegen schaliegas aan zichzelf te wijten heeft. Het debat gaat vooral over de risico's van de boringen, terwijl het nut van schaliegas en de overlast voor de omgeving... nauwelijks aan bod komen. Ook zijn de lokale overheden in de besluitvorming buitenspel gezet. De luchtkwaliteit is in sommige woonwijken in de grote steden nog altijd zeer ongezond. Milieudefensie deed metingen op 100 locaties. Als steden geen strengere milieuzones... voor vervuilende dieselmotoren instellen... dan zal Nederland in 2015... dus al over twee jaar... opnieuw niet aan de Europese stikstofnormen voldoen. Dit stelt de Milieudefensie in een rapport... en de Volkskrant schrijft erover. Het is gedaan met de extra vrije dagen van oudere leraren... staat volgens de Telegraaf in een nog geheim onderwijsakkoord... en het nog geheime onderwijsakkoord. vrije dagenregeling is te duur. De 50-plussers gaan niet voor de klas staan... maar hun jonge collega's dan coachen. Ja, met deze aanpassing... komt Zoveel geld vrij dat het salaris van docenten niet langer op de nullijn hoeft te blijven. Dat bevestigen Haagse bronnen, ingewijden aan de Telegraaf. En wanneer gemeenten de regie krijgen over de jeugdzorg. dan zullen ouders die hun, ki hun kinderen verwaarlozen. vaker de dans ontspringen. Dat staat vanochtend in het AD. Nou, de krant verwijst naar Denemarken, waar probleemouders hun verwaarloosde kinderen makkelijk kunnen weghouden bij hulpverleners. En weg is de server.